Nu op Radio 5.0, tekst en drums en rock'n'roll met Dave en Patrick. Zombies, everybody, all in everybody's dirty laundry. Acid rain, earthquakes, hurricanes, tsunamis, terrorists, crime sprees, assaults, and robberies. Cops yelling stop, freeze, shoot 'em for me, try to leave, air quality so foul, I gotta try to breathe, endangered species, and we running out of trees, if I could hold the world in the palm of these, hands I would probably do away with these anomalies, everybody checking for the new award nominees, wars and atrocities, look at all the poverty, ignoring the prophecies, more beef and broccoli, corporate monopoly, weak world economy, stock market toppling, mad marijuana, oxygenation, Cotton and collada pin, everybody out of it, out of it. Welkom bij Dex and Drums and Rock'n'Roll. We starten met het prachtige nummer van de Roots, Dear God 2.0. Heerlijk! Ja, zeker. Echt, heerlijk. Uh, ja, dit is dus Dave, maar tegenover mij staat nu Arwin. Inderdaad, het is want, weer eens wat anders. Leuk man. De, de brom die is afwezig wegens andere verplichtingen. Dat, Hoe dat in mogelijk is, dat snap ik natuurlijk Iets niet. Is het in de sauna of zo, toch? Ik weet het niet hoor. Ik begrijp dat niet. Ik kan me wel voorstellen dat jij dan een klein beetje ondergewaardeerd voelt dat hij gewoon helemaal Dat hij ja, Maar gelukkig heb ik goede vervanging. Ja, dus dat scheelt wel. Dat, uh, dat zal allemaal goed komen. Absoluut. Lekkere uh, muziek. Ja, dat, uh, sowieso. Ik draai in de auto ook wel eens, dan draai ik altijd de seat van The Roots. Dat vind ik echt zo'n ja, lekker nummer ook om, om een op te koetsen. geweldig ja. nummer is dat ook ja, inderdaad. Dat komt heerlijk. ook van diezelfde plaat. Ja. Maar dat, uh, dat was een plaat van vorig jaar, was, uh, was uitmuntend. Dan zijn we helemaal terug, als het ware. De beste, de beste live hop band ter wereld, vind ik ook. Nou, een van de weinige ook eigenlijk. Ja. Ja, ja, behalve Kite Man dan. Of iets wat met utopia. Ja, ja, ja, ja, ik vind dat weer anders eigenlijk. Maar goed, maakt niet uit. Wij houden ervan. Inderdaad, ja. wij houden ervan. Ja. Waar ik ook van hou is uh, de nieuwe single van Justice Audio, Video, Disco. Onze... Dit is Radio 501. Dat was Tika, Here I Go Again. Is, I uh, go again. Ma Marine Doorlijn en David Pino zijn dat. David Pino? Ja, die jongen heet nou eenmaal zo, Ach, echt waar. Okay. Maar dat is een gelegenheidsproject van In a Cabin Wit. Daar heb ik het uh, al vaker over gehad in de uitzending. Yeah. Uh, kan je dus uh, deze plaat kan je nu uh, kopen? Of, uh, of digitaal uh, mm. voor 8,5 euro. Maar het uh, project houdt in dat na een paar maanden wordt het gratis. Dus als je even lang genoeg wacht, dan uh, wordt het gratis. Dus stop en, met downloaden. Uh, ja, nou als ja, je je download aan als staan, het staan, druk op leren. Als je het gunt, moet je het vooral doen natuurlijk. Ja, dat wil je wel. Uh, maar uh, het is echt een heel leuk project waarin allerlei artiesten voor een gelegenheid bij elkaar gebracht worden. En er is ook uh, Traditionals. En die plaat Dus met heel veel verschillende artiesten, waaronder ook Tim Knol... Uh, die is nu uh, vanaf dit moment, uh, vanaf deze week gratis. Dus uh, kijk uh, Google even op Inner Cabin With. En dan kom je er helemaal vanzelf uit. Ik heb op de website trouwens gezien uh, Tim Knol met het, uh, het uh, Park Pop Orchestra. Ja. Het was erg mooi. Was jij hebt het live ja. gezien, hè? Geloof. Ja, ik Wij waren, waren zelf aan het spelen voor, de, voor ongeveer een ja, man of zo. <laughs> ja, want, <laughs> dat was echt lastig. Want wij stonden natuurlijk ook van, ja, uh, dit moeten we toch ook even kijken. Ja, maar toen Halverwege zijn we toch nee. maar even bij Tim uh, gaan kijken. Vond we het wel grappig trouwens. Het was wel een tof sfeer trouwens. Ik weet niet, hoe jij het ervaren ja, ik, ik vond het geweldig festival. Volgend jaar nog een keer? Ja, wat mij betreft wel. Het het maar ik, ik vond het zo uh, geweldig dat ik vraag me af hoe ze dat ooit kunnen overtreffen. Want volgend jaar hebben we uh, geen team Knol en feedback die doorbreken, zeg maar. Nee, joh, maar dan hebben we, dan hebben we Ben en Dean. Ja, nee, dat, wat mij betreft prima. Maar met, de, met, de, met het orkest, net ja. zoals Brian. Ja, dat lijkt als mij dit, perfect. Met ben, met ben in ieder geval, daar ja. heb ik iets minder mee. Maar... Nou, dat lijkt mij inderdaad ook wel. wat. Ja, maar in, de organisatie kwam water ook naar ons toe, weet je. Van, uh, ja, wel respect dat jullie gewoon, uh, ons hadden begrepen dat we wel volga's hadden gegeven. En we hadden zoiets van, ja, hebben we hebben nog nooit zo'n goed betaalde repetitie gehad. <laughs> zo is het ook weer. <laughs> Dat, maar het was wel tijdens het einde van de set toen uh, liep de brasserie vol. En, uh, nou, sowieso, het was uh, leuk ja. om er gespeeld te hebben en ik vond het een hele toffe sfeer. Een leuke, Zeker, ik vond het een heel mooi festival. Leuke mensen gesproken en uh, ja, het was gezellig. Yes. Helemaal top. Uh, ik, straks draai ik trouwens nog wel eventjes iets van dat uh, Traditionals uh, album, dat, dat uh, bedenk ik me net dat ik dat ook nog mee heb. Oké. Okay. Maar volgens nog eerst even de nieuwe van Floors in the Machine, What the Water Gave Me. Zo so is het sweet Orange kan ze toch fijn zingen. Heerlijk, okay. Ik heb echt? nog eigenlijk geen idee of die plaat al uit is. Die moet ik nog even, even gaan checken. Um, ik heb er wel iets over Twitter op voorbij zien komen. Volgens mij was die nog niet gereleased. En nee. nee. wordt dat zelfs uh, einde van het jaar, heb ik begrepen. Maar oh, okay. hou me de goede dat is even dat ik, een teaser uh, deze single. Ja, ja, het is een cliffhanger. Dat is dan uh, jammer. Nee, Na het nieuws meer. Daar zullen we het mee moeten doen. Het nieuws. Absoluut. Waar was het nieuws eigenlijk? Het nieuws, het nieuws is weg. Oh. Dat was geen, nee, geen nieuws. Helemaal geen nieuws. Maar goed, aan de andere kant wel weer leuk. Want ik sta daar nu aan, tegenover jou in plaats van... Kijk, jij doet nu de techniek. En dat vind ik bijzonder prettig. Want doorgaans doe ik het op vrijdagavond. En nu kan ik gewoon een beetje uit mijn neus vreten. En tegelijkertijd een beetje twitteren. En dat, dat soort dingen in de gaten ja. houden. Dat ga ik dan ook keihard doen. Dus je kunt mailen naar studioradio 501nl Want mijn pc doet het wel. En uh, op twitter. At uh, radio501.nl. Want ja, die at uh, ddrr 501 uh, Twitter-account, ja, de, jullie vertellen mij ook weer niet alles. Net zoals Pincodes en dat soort dingen. Nou, ik kan het, uh, Ja, die, die pc hier doet het niet, maar ik kan het wel op mijn telefoon hebben. Uh, als jij in dat op je telefoon haalt. in de gaten houdt, dus, dan uh, hou ik gewoon ook. de 501 Twitter in de, in de, in de, in de gaten. Just. En dan zie ik staan dat Chris Thijsman zegt dat er hele slechte reclame van Temperteam op televisie zijn. Begrijp ik bij mezelf niet, waarom hij niet gewoon lekker naar de radio luistert. Dat vind ik een heel goed punt, inderdaad. Ik ga maar even replyen. Okay. Dan uh, luisteren wij in de tussentijd even naar Wildfire, de single van Abstract. The en Magnetic Zero's. En dit is zo'n plaat dat je denkt, van, die ken ik toch ergens van? Van een reclame voor ja, het een of andere. Ja, ja, automerk of zo. Dat zou je denken. Of het is altijd een automerk of een telecommerk. Die dat soort uh, nummers bekend maakt. Het zal geen maandverband zijn. Maar in dit geval is het een Zweedse warenhuis. Meubelwarenhuis. Een, Zweeds, een meubelwarenhuis. Uit Zweden. Waar je altijd onderdelen aan overhoudt. Wanneer je zeg maar zo'n Billy in elkaar hebt geracht. Precies. Hé, hey, je hebt mail van uh, Brian. Heb ik mail? Ja. Wat leuk. Hé, hey, hier Brian. Wij willen zeker Airplay ik weet niet wat dat is, Airplay. <laughs> en een, uh, misschien, misschien hè, echt misschien, uh, dat jullie het al weten. Maar ik heb vrijdag ook opgetreden in het park te horen. Daar hebben jullie ook een uh, interview gedaan en dat vond ik al super. Ik hoor het hem zeggen. Daarom zou ik het geweldig vinden als ik met mijn band... Ja, je bent een grapje maken, vriend. <laughs> ...en ze langs mag komen voor een leuk radio-interview. Ik hoor heel graag van jullie met vriendelijke groet Brian Stricker... ...en de ja. Brian Stricker Jazz Experience. Ja, nou die, uh, die, ik heb Brian Stricker één nummer horen zingen met de uh, Grand Park Orchestra... Ja. En, en ook het nog ik... een keer een briljant nummer, hè? Ja, ik weet niet eens meer wat het was, maar... Het was, het was de... echt... He, he, he, Kaken vielen open. Feeling good was het. Uh, ja, het was het echt nummer. fantastisch. Ja. En ik zat echt mensen naast me aan te kijken van... Wauw, wat een stem heeft die gozer. Ik vond het ook heel grappig dat je het, uh, dat je het op Twitter had, uh, had geknald. Ja, tijdens dat nummer nog. Ik was echt heel erg onder indruk. En... Uh... Dus uh, ja, die komt uh, zeker een keertje langs bij ons. Ja, we zullen, uh, ik zal eventjes, uh, eventjes jullie, uh, jullie e-mailadres uh, even doorsturen. Dat en is dan, goed. Dan, dan hoor je het. Uh, Dat dan. is goed. Ja, ik had, vandaag stond in de pers, het krantje de pers stond, een interview met Gerhard, die uiteraard ook op uh, Poppet Park was. Ja, Gerard is hier ook al eens uh, geweest, uh, die ligt ons na aan het hart natuurlijk. Ja, ja. En uh, er stond een, uh, een heel uh, een mooi interview, uh, moet ik zeggen, in de, in de pers. En, uh, waarin hij ook aangaf van wat hij nou eigenlijk meegemaakt had de afgelopen maanden. Dat hij dus in de wereld door zat en, en dat hij opeens heel erg beroemd was. Ja. En dat ging, hij zegt, het was twee, drie maanden gekhuis. En toen opeens was het windstil. Toen was het helemaal rust. En toen uh, was ik weer vergeten, blijkbaar. En, uh, dat gaat snel hè dan. Ja, precies. Hij zegt, dat het is toch heel raar en uh, hoe dat allemaal werkt, die systemen in de media en zo. Maar ook dat uh, al die interviews die hij gegeven heeft, hij zegt, uh, ja, eigenlijk zijn ze niet helemaal niet geïnteresseerd in waar ik over zing, maar um, een van de verhaal wat ik vertel, en ja. dat is het dan. Ja, precies. en, uh, en waar, de, de, Zijn boodschap die hij in zijn muziek heeft, is hij toch nog niet helemaal, is hij niet helemaal kwijtgeraakt nee. maar, in de interviews, zei hij. <laughs> uh, maar uh, hij noemde als voorbeeld uh, Brand New Heart... Het, uh, het verhaal wat hij dan verteld heeft... en wat daarna door iedereen gehoord wil worden... als hij, als hij weer geïnterviewd wil worden... is dat hij, uh, toen hij vijf was, zag hij zijn opa een hart ervan krijgen. Dus als je vijf bent, denk je natuurlijk... nou, die moet een ja. nieuw hart. Ja, nieuw hart. Die moet, nieuw moet een nieuw hart. Ja. Nou ja, ik weet eigenlijk niet of hij opa moet een nieuw uh, of dat al van leefte heeft of zoiets. Maar ja, zoiets. Maar in ieder geval, hij zei dat nummer... Uh, dat gaat ook daarover, maar ook over... Uh, dat je gewoon uh, af en toe in je leven besluiten moet nemen om het roer om te gooien. Dat je dat gewoon moet durven en dat je daar hard voor moet hebben. Ja. En uh, dat je gewoon grote stappen af en toe moet nemen in je leven. En, en stoere uh, stappen. Ja, nou ja goed. En, uh, dus uh, dat vond ik een mooi verhaal. Dus ik heb even via Twitter uh, contacten met hem gehad. Nou, dat is toch mooi. Want dat, zo had ik dat nummer ook niet gehoord. Maar op dit moment is dat best wel van toepassing in mijn leven. Dus dat, het is opeens de soundtrack van mijn leven. Kijk hier, kijk hier. En, uh, en ga je er toe... nog over uitweiden, over die, uh, waarom het de soundtrack van je leven is? Of, of, of nou, ja, neem je gitaarles en schrijf je over zelf een, een over. Ja. Nou, ja, wat ik erover kan zeggen, is dat ik uh, weer op zoek moet naar nieuw werk. Dus ik moet gewoon het roer omgooien en uh, iets nieuws verzinnen. Je kan en, ook uh, fulltime bij uh, Radio 501 gewoon in je gang gaan. Ja, dat heb je ook gedaan uh, met succes, ja. uh, heb ik begrepen, ja, ja. Bijna een zenuwzinking erbij. Ja, dat dan weer wel. En drie psychiaters. Dus dat doen we niet. En maar goed, uiterlijk wat ik um... inmiddels ervan heb overgehouden. Want dat gaat ook nergens meer over. Nee. Nou goed, uh, ik wil maar zeggen. Uh, het werd dus tijd om Gerra te draaien. A brand new heart. En het is inderdaad ook zo dat bij Radio 5 alleen je je verhaal gewoon wel kwijt kan. Want wij luisteren gewoon wel yes. wat een artiest te vertellen heeft. Zo is dat. Zo, die was uh, vlot afgelopen. Nou, dat zat even... Uh, ah, het een, geen zin meer in, oude Gerard. Ik, ik ja, aan het eind. Nee. Aardig gozer. Ja, dat is een prachtig Goeie vind. Goeie gast. Ja. En uh, ik hoop toch dat hij het nummer uh, Dex and Drums en and Rock'n'Roll... And wat hij uh, geschreven had, uh, nadat hij door ons geïnspireerd was. Of hij dit dat, nog een keer kon doen hier. Oh, oh, nou, dan heeft het hier gespeeld. Uh, maar of dat ook uiteindelijk op een plaat gaat belanden. Dat zou, dat zou wel zijn. tof zijn. Dat zou echt heel erg tof ja. zijn. Inderdaad, de ex-plaat voor je hoofd trouwens. Een uh, brand-new art van Gerard. Yes. Nou, uh, dan is het toch weer tijd voor een stukje dubstep. Lekker! Want uh, dubstep, uh, wij houden ervan. Jij ook wel ja, van? Ja, ja, ik hou er ja. ook wel van. Ja, en uh, ik heb gisteren gewoon even op YouTube gewoon even dubstep remix ingetikt. En dan krijg je allemaal hits uh -huh. die geremixed zijn. En dan, dat geeft altijd leuke resultaten. Oh, dat, grappig is, uh, dat is erg leuk. Maar ik heb overigens uh, op Poppet Park gesproken met Engel. Want ik vind namelijk dat hip-hop en dubstep perfect ja, licht. Dus ik zeg: elkaar. dat zou toch leuk zijn als jij even een dubstep nummertje gaat maken? En? Maar dat wil je dus niet. Oh nee. Nee, want Engel, die houdt niet van de, met de stroom meegaan, mm, Dat moet net even anders. Het blijft een zalm. Wat ook wel weer uh, charmant is. Ja, Maar dat wel. ik zeg, nou, weet je, dan doen we, het. doen we het in één keer goed. Dan doe je het gewoon met Noisia of zo. Uh, hè? Noisia ja. is uh, misschien wel bekend, niet bekend. Uit Groningen, uh, een duo die inmiddels uh, wereld bekend is. Die ook uh, bezig zijn met Korn, uh, de plaat, nieuwe plaat van Korn. Waar ze ja. een aantal nummers voor produceren. Ja, ook nog. En, uh, nou, uh, kan je ook op YouTube een paar nummers uh, remixen die zij gemaakt hebben. Dat is echt heel goed spul. Maar uh, ja, Engel die, die wist het allemaal nog zo niet. Nee, we dat gehad, gaat, gaat hij graag tegen de stroom in. En blijft hij toch wel een beetje back to basic en bij die old school hip-hop. Ja, dat klopt, ja. Dat, uh, dat uh, is ook wel weer charmant. Maar ja. ik kwam dus de deze tegen. Die hebben we nog niet zo heel lang terug uh, gedraaid. Kalise uh, en Milkshake. Maar dan deze keer de dubstep remix, dus. Benieuwd, jongen. My milkshake brings all boys to the yard. And better right, it's better than yours, damn It's better than yours, But I have control. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn En wat, weet je, wat ik net al zei, weet je, ik was op zoek naar nieuw Clues. En uh, vanwege de geluiden die je ook... Nu rond, wat, wat was het andere nummer van dit, uh, wat we net draaiden? Dat, echt, dat was echt een redelijk goed nummer waarvan je zo zoals... Ja, uh, van Abstract. Ja. ja. Dat, met die Roland 808 uh, geluidjes, dat soort dingen erin die je echt eind jaren tachtig zou had, weet je wel. Dat er een halve Atari voorbij komt uh, achter in de muziek. Ja, briljant. Mooi is dat, hè? Ja. Echt briljant. Ja, maar uh, nou, uh, dan moeten we dat weer even compenseren met een beetje, beetje rockmuziek natuurlijk. En dan uh, draaien we later nog wel even dubstep, want we moeten ook nog even aandacht uh, geven aan het concert in uh, Alkmaar wat uh, over anderhalve week plaats gaat vinden. En dan ga maar je, voor je voor op je horloge nog... kijken, dat het over anderhalve week plaats gaat Jongen, vinden. Jongen, je uit. Maar uh, ik heb een datum ook hier, hè. Kijk, een er datum, zit een datum. kijk naar En daar kun je anderhalve week vooruit kijken. Klopt. Dus uh, de, nieuw, de, staat de, de, de, de, de nieuwe me. single van Serverblad. Van Q gaat. En dit is Miranda. <tus> Kiki get, getting get down Anouk wordt natuurlijk door de muziekpolitie afgekeurd, maar uh, af en toe maakt ze gewoon echt hele goede nummers. Ja, dus. En live is het echt, echt vreselijk goed gewoon. Echt, ja, ik, dat, ik heb uh, helemaal ik niet zo'n hoge pet van uh, Anouk op, maar ik heb op Rocking Park een aantal jaren geleden heb ik Anouk gezien. En ik heb daar echt... Uh, nou, ah, ze heeft gewoon een dijk van de stem. Niet, en sowieso echt... Ja. Het, het, het, je hebt echt respect voor dat wijf, man. Zeker. een heel stoel Ja, Ik heb ook een plaat, uh, één plaat, een CD heb ik van haar. Maar dit is al van jaren terug, maar dat is gewoon een metalplaat, joh. Dat is echt fantastisch. Ja. Snoeiharde ja, rockmuziek ja. gewoon. Maar die is nooit, toen was ze nog niet zo bekend. Nee, Daarvoor zei. had ze wel wat hits gehad, maar toen had ze... Met die band maakte ze harde muziek. Ja. Later heeft ze met een nieuwe band weer de andere kant gekozen. Maar die plaat vind ik nog steeds uh, briljant. Reggae heeft ze ook nog gemaakt. Ja, dat vind ik dan weer wat minder. Maar goed. dat Houdt is niet dan... van reggae. Ik ga niet van reggae. Ah, waarom niet? Maar dat maakt niet uit. Nee, uh, jaren terug toen uh, de burgemeester uh, Jansens van uh, Hoorn uh, afscheid nam. Toen was er een feestje in Manifesto. En uh, daar uh, was gratis uh, was een feestje, afscheidsfeestje voor de burrie. En uh, de burrie. Hippe, be hippe beentjes erbij uh, om de jeugd. Uh, dat de jeugd ook afscheid kon nemen van die van dwerg. De van de burrie. Die ik, heb een, uh, ik heb een leuke anekdote over de buddy Nou, uh, kom erop dan. Ik, uh, ik heb ooit een jaar lang uh, gefitness bij de overburen. En dat deed ik op vrijdagochtend. En ik sta op een gegeven moment... Uh, heb ik, uh, ja, ik heb gesport en ik heb, uh, ben in de sauna heen geweest en ik heb even gedoucht. En ik uh, ben me aan het aankleden in de, in de kleedkamer. En ik ben nagenoeg klaar. En wie staat daar met zijn hemd in zijn onderbroekje, met een gulp en zijn uh, zwarte knie, uh, kniekousjes... Ja, Onze Burry. <laughs> daar sta je heel raar te kijken, kan ik je vertellen. <laughs> <Ja>. <laughs> dat ziet er heel vreemd uit. Dat, uh, Gelukkig hebben we nu een super onno. Precies. dat is toch anders dan een kabouter. Echt, hè? Dat maar is... uh, ja, niks uh, over zijn Niks ten verder, kabouters natuurlijk. Uh, nee, precies. Maar uh, toen was er dus een afsluitfeestje voor de jeugd. En uh, daar zag ik een, uh, een rapper uit Haarlem, uh, was ingevlogen. ingevlogen waar zelfs. ik nog nooit, uh, nooit gehoord, uh, van gehoord had. Maar ik zag hem uh, spelen en ik dacht... Van dit gaat een hele grote worden. En um, nou, profetisch natuurlijk. Ik dacht, ik heb er echt wel verstand van. Ja. Want uh, Piet Villi werd daarna toch echt wel behoorlijk bekend. Echt serieus. Ik had eigenlijk verwacht dat hij ook wel internationaal zou doorbreken. Maar dat blijkt dus echt als Nederlandse band uh, schier onmogelijk. Echt. Dus uh, onmogelijk. dat is dan jammer. Maar, um... maar aan de andere kant moeten ze dat dan ook willen waarom moet je zo krampachtig richting de Verenigde Staten aanschutten? Nou ja, uh, dan kan je een stuk meer geld verdienen natuurlijk. Alsof ze hier nog niet genoeg verdienen. Dat, dat, nou, ik denk dat Piet Vili uh, gewoon nog wel een bijbaantje bij de banketbakker heeft of iets dergelijks. Ik weet het niet. Ja, dat geloof ik niet. Nee? Nee. Nou, er stond laatst nog een stuk in de revue over de verdiensten van uh, artiesten. Er zijn heel veel artiesten die toch redelijk bekend zijn die gewoon nog een baantje erbij hebben. Echt hoor. Oh Ja. Ja. Maar goed, uh, dat is een, uh, we gaan daar, uh, daar gaan we niet over uitweiden. Nee, uh, maar we, we gaan dus wel een, luisteren een naar het oudje van uh, Piet Villy. Weet jij nog wel hoe dat nummer heette? Want het is een ouderwetse CD. Het is een hele ouderwetse CD. Uh, het nummer heet De Storm. Mm. so I want her more badder than a thick man in quicksand hope for help. at a glance I'ma go for self she's as cute as a puss in boots with good hair and it's real to the roots damn near perfect all my life I prayed for an all-world girl who's sweet as cool. Ik weet niet wie dit is. Uh, Piet Villy klinkt uh, behoorlijk Amerikaans. Je zou nou, bijna nee. denken dat hij daar is doorgebroken. <lacht> ik weet niet uh, wat dit voor me stellen, maar wie heeft het uh, op zich geweten, jongens. Uh, dit is, kom, dit, ik had nou even ja. het verkeerde knopje ingedrukt, maar waar dit dan vandaan komt, is mij onduidelijk. Nou, uiteindelijk blijkt jij het op je geweten te hebben. Piet Villy was het niet. Nee. En uh, wij gaan gewoon even Piet Villy luisteren, stel ik voor. Lijkt me een goed idee. God, de RAM op die knoppen. Uh, Right From wrong, mother gay singing to us. What the going on? Same situation as 30 years ago. No progression, still at war. You focused on my profession. The core of adolescence is fading away. Way up in the attic, attic. This is what we stay. They. Sky's gray, but the shit remains okay. Sorrow may be coming tomorrow, but we live in today. Hey global network provided by the currency but only bound when it's state of emergency seems to me true terror is living in the era that we living in giving into egocentrism eclecticism elect another isn't to follow souls turn hollow with these planetary goals that we follow and even though i remain safe inside i can still hear the storm roving outside the storm's Going to hell. Ain't about nobody's well being but how much you can sell. The world's in a turmoil. About fossil fuel and oil, burning up each other's soil. I boil. I see we wasting everything from air to fluid. I walk through it, like an urbanized through it. Feel my power's limited and limited chance. That the vital quality of life is ready to be enhanced. See one hand, wash the other. For that one hand is not yours or your brother. I discover I only feel content when in the lab I represent, surrounded by the music and the spirit itself. Serves as a sign that we will not tolerate views that are different from ours. If we wish to keep our economic and military superiority alive, we must attack anyone that doesn't share our view of life. This war serves the common good of all corporations, nations, and of course, the rest of Western society. We must attack now. The storms outside, but we're okay. The world remains in doubt. Sto. Ja, Piet Villy, we houden ervan. Echt, we houden er keihard van. Ja, ik heb inmiddels een keuze kunnen maken welk nummer we van die Traditionals album uh, gaan draaien. Van In A Cabin With, waar we het eerder over hadden. Dat is... Uh, wat is dat voor een cd-speler in een radiostudio die niet, niet zelf stopt naar een nummer? Dat is in alle studio's, behalve hier. Nee, dat is, uh, dat is hier gewoon omdat je actief radio uh, dient ah, te joh, maken. En echt gaan. vol actief achter je descoorts staan en gewoon op je knop te rammen. Ja, dat is Ja, nee, het is gewoon een stukje gebrek aan uh, Nou, techniek. u, u ja, bent u inmiddels uh, op de hoogte dat ik niet zo vaak de techniek doe. Nee, en dan ga dus je een beetje het radiostation uh, lopen afzeiken omdat jij die goed doet. Ik vind het links een beetje om, makkelijk. Uh, Linksom en rechtsom uh, gaat het uh, een beetje mis. Hm. Maar dat maakt niet uit. Wij draaien gewoon lekker Tim Knol. Baby, please don't go.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 Before I be your dog Get you weight out here And let you walk alone Baby, please don't go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 you walk alone, baby, please don't.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 Op Radio 5 Radio Text en een en rock and roll met Dave en Patrick. Wie. De tilt wanneer je ons hoort komen Dus is krullen, voel wie kritiek en draait maar lekker lullen Proost op die betere dingen voordat we verder kunnen Maak je geen zorgen, genoeg zit nog verborgen Geen old school niggas, nee dit is muziek van morgen Breng millennium rap, te ver voor die rappers aanzet Je boy is played out, die rappers zijn wet Te ver, zo ver dat je vraagt, waar is it? Te ver voor je, die fucking klas die zijn er voor me denken, hebben we verder gebracht, dus waarom zou ik klein Verder de versie in de kijkend tot verre kijkers, verder de sterren, wijzers, Die wijzen hoe verder de sterren rijken. Geen verder met schrijven. Op deze recycler, Sletjes die snijperen, luisteren met. Vele negers zijn bezig, weinig zijn uitverkoren Binnenboren, doodde mijn oude ik, naar suicide Dus net het bloed in mij, flow ik door met korte Zonder jullie erbij, het is de nieuwe mij Die dit puur beschrijft, ik ga verder dan het laatste uur de tijd Op vage vuren rij, grijp, wat de fuck, me toekomt Wie kijkt naar het verleden, draait zijn rug naar de toekomst. Ik vloog soms het varieert van tijd Niks kijken te hoe kom. gaan ze eerder voorbij Met serenites, het is uniek, met haar hype voor de pub. Ik, ik pak mijn muziek en mijn studie als een pussy Fuck jullie niggers. Ik ga. Waren Dret en Krullen. U kent ze nog wel als winnaars van de popprijs. Hè? Hoe weet je ja, dat? Grote prijs, cool? uh, grote, grote prijs van prijs. Nederland. 2009, categorie hip-hop. Ja. Tweede maal uh, achtereenvolgens volgens dat de Bijlmer uh, daar, uh, de, de winnaar was. Dred en krullen. En uh, ja, verder echt. Ik vind het echt een kick-ass nummer, nog steeds. Ja, maar verder nooit meer wat van gehoord. Zoals Ver, verder nooit meer wat zo, van gehoord. Nee, precies, zoals uh, vaak natuurlijk, met winnaars van de grote prijs. Je kan beter tweede worden. Dat zeggen ze wel eens, ja. ja. Maar ja, dat zegt ook niet alles, want uh, in de categorie single songwriters of in de categorie. Nee, in de categorie singer songwriters Ooit een ene Liesbeth uit Nijmegen is daar tweede geworden. Heb ik gezien in uh, Manifesto. Uh, Veelbelovend, maar uh, uh, nooit meer wat voor. Never gehoord. heard from ever since. No. Nee, uh, er is nou ja. Uh... bij uh, de regionale buurt-super. Je weet te veel. In Nijmegen dan, hè. Oh, oké. Okay. Uh, the Hives. Uh, nieuwe single mm. uit 1000 Answers, maar... Uh, wacht ja, the even, Hives. wacht even, wacht even. The Hives nieuwe single uit. Waarom is, ben ik niet gebeld? Ja, dan moet je een beetje opletten, jongens. Ja, sorry. Ik bedoel, ja. Ik, uh, daarom vind ik het al langer fijn dat ik uh, mag invallen voor Patrick, want ik hoor, hoor echt, ik hoor nog eens wat hier. ja en Het mooie aan de Hives is natuurlijk dat het zo'n band is waarvan een heel album ook een beetje te veel van het goede is. Maar die singles zijn altijd zo leuk. Echt. En het klinkt altijd hetzelfde. Het is gewoon net een aflevering van Scooby-Doo. Die is ook iedere keer hetzelfde, ja. maar het blijft leuk. Ja, inderdaad. En dat wou ik maar zeggen. En dat dus... masker dat ze dan wat aan het aftrekken. Maar dat doen ze bij de Hives dan weer niet. Wat zeg je nou? Nou, aan het einde dan, dan heb je Shaggy en Scooby. Die trekken dan van iemand het masker af. En het oh, zo. Ja. De, de, de, de kasteel hier Dat is altijd zijn, de opdrachtgever van de zoekopdracht. Uh, ja, is dat, ja. <laughs> Maar dit is dus Thousand Answers. Juist, wij deden het donsje. Um, volgende week vrijdag uh, 14 oktober is dat. Is in uh, Podium Victorie Alkmaar. Een hele fijne hip-hopavond waar het team Dex en Drums Rock Roll present zal zijn. Is dat zo? Ja, daar gaan wij heen. Al oh, wordt goed? Um, opnameapparatuur met Nee hoor, interviews? wij gaan gewoon uh, daar een dansje wagen ah, okay. en van de muziek genieten. Okay, dus kunnen gaan niet... Uh, oh, ja, dat weet ik. Ik weet dat jullie van de muziekje kunnen genieten. Dansen, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar niet dat ik al eventjes naartoe moet mailen dat jullie daar met opnameapparatuur gewoon even backstage mensen kunnen gaan interviewen. Voei, uh, uh, ja, ja. Poeie. Toen moet ik aan het werk daar en ik ging daar voor ontspanning heen. Uh, in, in, in combinatie met bier drinken en alles. Dus. Nou ja, ontspannen. Bier zullen we het er even buiten de uitzending over hebben? Maar gaan we doen zo. Uh, in ieder geval, Cubus en Rico treden erop. En ook Boef en de Golanseerde Aap. Die zijn leuk. Dat zijn allemaal mensen die ik leuk vind. Dus we draaien even een klein blokje, uh, dus, zodat je overtuigd bent dat je ook een kaartje moet kopen. En het kost maar 11 euro. Of iets dergelijks. Ja, met nou, een stuk of 23 euro. Bespreekkosten, uiteraard. Inderdaad. En dan krijg je nog een strippercard ook bij cadeau. Precies. Geef okay, je terug naar huis. Maar dan heb je wel wat. Dus eerst hoor je Cubus en Rico met de nieuwe single Vrij. En daarna een soeverein van Boef en de Golanseerde Aap. Hip-hop! Curus, is free, Rico is vrij. vrij als een vogel, steek wat als een hanger van de wesp in je lijf. Als een les minder reis naar de eiland in de zon. Waar niemand komt. Vrij als een metsalaar, Timmerman, pakken, bouw, pakken zijn nog hier met je klaar. Met je, klink klaar de klarinetje, Vrij en klaar om met elkaar te connecten. Frij. Ja, ik wil de helft met je delen, vrij, als Nelson Mandela Leef je leven te vreden, vergeef eens gezin Verleden tijd is verleden, spijt vergeten, zonde van de tijd Een paradijs aarde, voor mij is dat de woonplaats van mijn vader De status als dat onafhankelijk verklaard, klaar Totale vrijheid, als vrij en op een schoene zomernacht met je meid Ja, denk dan naar mij, nee ik maak geen. Ik ben eindelijk verlost van mijn maagpijn Vanaf vandaag ben ik vrij, Morgen als morgen free, maar Robin Hood. Schip je zorgen, lieve, laat je niet leiden door pijn. En blijf niet op een zitten in die box. Klim uit dat gat, kom van mij, pak uit de kast. Vrije school, vrije klas, vrij van school, vrij zonder last. Vrij zonder beveiligingscamera's, die kijken naar mij. Vanaf vandaag ben ik vrij.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 een op pad met toolmanager Sammy Deluxe, at de leel Looking like lookie look lijkt op geluk Gelukkige trucjes verzinnen is universeel Alles hetzelfde, je hebt een verstand van Zwaar onder de maat en verder Technisch niet zo sterk, je hoogt oké okay? Dat is dan ook het probleem Reizende man, gooi het ei van Columbus met de band Dan zul je zien, dan lijken de huizen te klein Je moet niet bang zijn, je moet kansen grijpen Binnen de shuttle run, horen de piepjes niet En jij kijkt de veel achterom als een dicht. Hey, briefje iets. Harley Effect. Prettige kletsers, Belgische grenzen. Harley Effect. Hoe harder het werkt, toekomstige verdere plekken. We er niet op, dan kost je de kop. Ondersteboven boven van de al rond. Onderste boven van dag plafond. Onderste boven je hart in een boom, wat doe je daaraan? Ik bedoel, maar, zien elkaar snel. Moeten we naar daar, wij zijn hier. Met ons stand, geijfd plezier. Geen voor ons dan, spezen de weg. En de hoge hotelbill, roten de motor, roten. Alsof het op, glazen kapot en de ramen op slot. Je bent een topartist soeverein. ze maken nog niks wijzen Overlicht ben je soeverein. Laat, gaat dat is een plaats. Overlicht over ben over je soeverein, ze maken nog niks wijzen De zien me hier, genieten de van vier roze bourbon, silevite Wie niet ergens is, is gezien, neppetite Cellulites, vieze grietjes, 24 tientjes Nacht is jong, deel 2, maar jongens steeds Gaart is in de half één voor iedereen De helft is de helft, kwijt gegaan Als gezoekt, je zoekt, als zult het vinden Artiesten op de nage kant, de het dood is minder Ja, ondertussen lachen wij ons een kriek om de, de, ja, de, de tweets van Gerard en Kees Als je, ja, Ik ga dat niet eens herhalen hier. Nee, nee, nee, nee. Dat je kan moet gewoon, gewoon, een, gewoon niet. Ja, kan Volg echt, ze gewoon, wel. zou ik zeggen. En je lacht je in een breuk. En het kan uh, wel, want ja, het gebeurt gewoon. Uh, precies. Ja. <laughs> ja. <laughs> het is uh, ondertussen even tijd voor het uh, muziekelftal, Want het is weer een nieuwe maand, dus een nieuwe plaat. En uh, hoewel uh, Patrick uh, uh, de Brom er niet is. Nee, maar uh, ik bedoel, hem? Uh, nou ja, goed, het gaat eigenlijk prima zo. Dus, dus ik euh, zou zeggen, we hou dat we zo uh, even. We, we, we, we hebben het goed naar de zin. Uh, had je trouwens gezegd dat we de boef en de gelosieerde aap hadden gedraaid? Of Want uh, de... ik al daarvoor aangekondigd. Oh, daarvoor heb aangekondigd. je aangekondigd. Oké, okay. nee. Ik ja. denk dat uh, sommige mensen die dan net ja. in, in zijn geschakeld. Oh ja, yes. dat zo je ben jij zo'n zo ouderwetse DJ. Je ik bent ga, ik ooit. Ik ga ervan uit dat mensen gewoon het hele programma luisteren. Hè? Ik heb Als dat een... niet zo is, schakel voort en even om achterin. Weet je, gaan nu met de rest van het programma. Ik wil wel even vertellen, jij zegt dan, gewoon zomaar, ik ga er zomaar vanuit is een hele oude wijze man die tegen mij zei... jongen, in het leven moet je nergens vanuit gaan. Precies, en ik heb ook geleerd... Uh, een, is dat een, dan moet je vragen, is dat een getoetste aanname? Een, ja? get, een getoetste aanname, Precies, ja, is Gestaafd en gestoeld. Ja. Maar goed, we gaan weer verder hoor. Want uh, die mensen die nu pas inschakelen... Die, willen uh, muziek horen. Uh, luisteren de herhaling maar aan, als ze de rest willen horen. Want ik kan natuurlijk niet allemaal gaan vertellen... wat we allemaal al gedaan hebben. Dus. <laughs> dat, zou, dat zou ik wel knap vinden als je dat wel zou kunnen doen. precies. Ik heb hier een lijstje, dus wat dat betreft kan ja, nee, als je... Nee, je oplezen je wilt, wat je hebt gedraaid, je wilt, ga ik wat je verder hebt verteld. Nee, dat klopt. Dus uh, we gaan verder. Hoor. Mag ik nu verder eindelijk? Ga je, nee, ga je gang, even, jongen, jongen. Ga je gang, ga uh, muziek Elftal. Ja, de Brom heeft uh, toch even zijn invloed aangewend uh, om mij uh, over te halen... om Deus in uh, de Muziek Elftal te knikkeren in mm -hmm. de oktobermaand. eigenlijk ergens wel terecht, toch? Uh, uh, nou, Patrick is een hele grote fan en dat heb ik persoonlijk wat minder... Dus uh, ik zou dan uh, nog wel wat andere uh, platen in aanmerking willen laten komen. Maar mm -hmm. hij wilde zo graag. Dus dat doen we natuurlijk. En dan in december, uh, dan komt het heel anders. Dan gaan we ze we allemaal uh, van het afgelopen jaar uh, extra veel aandacht geven. Okay. Nou, in een jubileum, uh, vrolijke, jubileum. Vrolijke, uh, vrolijke kerstuitzending of iets dergelijks. Moeten we wel even kijken hoe we gaan doen. Ja. Maar in ieder Leuk. geval, dit is dus uh, Deus Dark Sets in... Dan moet ik alleen nog even die jingle zien ja, het midden, In het midden, uh, in het midden. Dan nummer twee. Uh, nee, naar boven. Oh, die ja, is daar. het, ja. Oh, daar komt hij hoor. Geselecteerd. Geselecteerd. For Rishi Elftal. For Rishi Elftal. The sweat had sunk into his sheets, the moon was lighting. up. Heaven's you, then heaven's me Het was de overheerlijke nieuwe single van Marina en de Diamonds, Radioactive. En ik ben ooit begonnen ja, ja. bij de etenpiraatje Radioactief, uiteraard. Uh -huh, ja. Radioactief, Maar, maar dat zeiden. maar, maar Marina ze en de uh, ze... Diamonds. Ja, de Diamonds kun je vergeten, nee, maar, maar Marina, och, och, och. Ja, op Lollens, uh, volgens mij twee jaar terug of zo was ze daar. Een prachtige vrouw met uh, lang zwart stijl haar in een prachtige figuur in een prachtige zwarte strakke jurk. Ik was verliefd. Ja. Dus uh, Marina die heeft een speciaal plekje in mijn hart. In je hart? Ah, jongen, Volgens is mij het je hard... is het groot. GELACH <laughs> Volgens mij heeft dat helemaal niets met je hart te maken. <laughs> maar goed, dat terzijde. Uh, ik had nog uh, wat cd'tjes, de oude grappeldoos uh, meegenomen natuurlijk. En uh, dan, dan heb ik hier een, een plaat van Hawksley Workman meegenomen. Meid. Ken je die nog? Meid, nee. Zegt je dat wat? Helemaal eh, geen enige. Het uh, is zo'n briljant nummer. En je moet eigenlijk ook even goed... Het klinkt fantastisch, maar je moet ook even naar de... Over seks gesproken. Of je seks moet ook even naar de tekst luisteren. Ik uh, zal uh, even uh, goed luisteren. Het, het nummer heet Jealous of Your Cigarette. Ik ben benieuwd. No. no. Cigarette. Jealous. Jealous. Jealous. I'm jealous, jealous of your cigarette. Jealous. Professioneel weer heen. Ja, ik denk, uh, er stond nog een minuut. Ja, maar uh, waar is die gebleven dan? Die, uh, ja, ik weet niet hoe lang jij, uh, jij uh, over, een, een tweet uh, over, over een tweet berichtje doet. Ik was even afgeleid, laten we daar maar op houden. Was maar uh, er was Noisia, waar we het eerder al over hadden, uit Grun uh, Dan wel de Excision en dat zit de dubstep mix, uiteraard. Inderdaad. En uh, waarvan ja. uh, De Duke Spirit heeft een, nieuw, een nieuwe single, Surrender. Duck Spirit, dat klonk toch lekker? Dat klonk echt waanzinnig. Waarvan acte. Aangeschoven is uiteraard uh, vaste preek Alex van Rockblog. En die gaat ons nieuwsjes vertellen. Heeft hij mij uh, verteld? Oh ja. Want dat is hij hiervoor meestal. Ja, meestal Als hij geen nieuwsjes heeft, dan hoeft hij het niet meer te komen. Nee, zo nee, ja, simpel dat is, het is het eigenlijk. Nee, nee ook kopen. niet voor de gezelligheid? Nou ja, nou, dat zo is prima. Zo ben je niet. Nee? Oh, nou. ja, daar... je, sprong, uh, <laughs> je sprong een gat in de lucht toen binnenkwam. Ja, dus, uh, ja echt. Ja. Jammer. Nee, je zijn vanwege je vrienden. Je zijn nog straks, dat weet ik nog. Daar heb je gelijk in Oké, okay, nou even wat nieuwtjes. Vorige week hadden we het erover uh, dat In Excess dus naar de Melkweg komt. En vroegen we ons over met welke zanger. Ja. Dat hebben we even ja. opgezocht. Oh, Ja, en? zo zijn we dan ook alweer. Ze komen met uh, zanger Ciaran uh, Gribben. Of ah. Ciaran Gribben. Ze hebben helemaal niks maar um, opgezocht. En hij heeft samengewerkt met onder andere Snow Patrol, Groove Amada en Paul McCarthy. Om maar even een paar namen ja, te noemen. Ja, dus hij oh ja, zal, ja, hij zal wel wat kunnen dan. Ja, inderdaad. ja dat zou je denken, ja. ja. Uh, het nieuwe album van Korn komt uit op 5 december. En dat is natuurlijk leuk omdat er heel veel dubstep op staat. Ja, daar hebben we al iedereen over gehad. Dat dacht uh, ik al toen ik net hoorde Korn, dat jullie het over Asia. dubstep. Ja, dat. Wacht even, hoor. praat He? even. Heb bij. je dat gemist? Heb ik gemist. Ik Korn zeg en dubstep. Ik, ik heb tegen jou in de uitzending. Als je het niet gelooft moet je ja, even nee. de ja, terug ja, ja, luisteren. Ja, maar toen was ik al aan het. Ik denk van nou, volgens mij is je een tja aan het genieten. Maar jij stelt <laughs> het nu ook. De, ja, de hele Korn plaat van dubstep, dub. jongen. Dat meen je niet? Korn en dubstep. Klinkt briljant. Wij draaien al maanden Skrillex remix van Korn. Ja, maar jij hebt dus niet op zitten letten, vrienden. Nee, nee. Nee. Zoals jij weet zit ik op woensdagavond regelmatig hier in de keuken te vergaderen. Dus uh, net ja. ja. Jammer hoor, ja. jammer. Ja. Maar goed, jammer is dat. Ja. Ja. klinkt briljant. gouden combinaties zijn. Ja, ja, ja. ik, ja. ja. ik ben benieuwd. Ik ga gelijk even checken straks thuis. Ja, heel goed. Echt? We <laughs> kunnen Skrillex <laughs> nog even draaien. Hoor. Maar we hebben al heel veel dubstep gehad, dus doen we maar niet. Heel veel. Valt best mee. Maar. Doen we zo nog even Skrillex? Dan wel. Met Korn. Ja. Top. De Gorilla's gaan nog even verdienen. Die uh, maken een best-of album en die komt 28 november uit. Dus dat is mooi, vlak voor kerst. Ja. Dus die gaan nog eventjes in. Als uh, geweldig cadeau. Ja, ja. Van onder de boom. Ja, nou ja. Ik zou er niet op uh, kotsen als iemand hem neerlegt. Um, Redohead komt met een remix-album. En uh, die gaan ze zelf presenteren op 10 oktober. En die gaat heten TKOL RMX van Remix. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um, een dag later wordt het met een grote show in Londen, wordt daar uh, ja, een, ja, een groot feest van gemaakt. Um, onder andere Abstract en Modes doen versies daarvan. En op het evenement zelf draaien DJ's zoals Jamie XX en ook Tommy Ork. Hmm. Ja. ja, Tommy Ork. Vind ik echt vet. Ja, dat vind ik ook. Ja, heel uh, cool. Heel stoer. Uh, heeft zijn eerste namen bekendgemaakt. En daar was eigenlijk maar één naam bij die een beetje ja, tot de verbeelding sprak. En dat was Baskerville. Tot ja. de verbeelding, ja. Maskerville is ook, ook weer finalist, uh, op, volgens mij. Van ook, ook 19, uh, op 19 uh, november ook in Manifesto. Ja, inderdaad. In kreeg de uitnodiging via Facebook vandaag uh, toebedeeld. Yes. Dus dat. Dus dat. Dus. dus. En uh, Radical Face, bekend van de uh, Nikon reclame met dat liedje erin. Die staan om, in de Melkweg op 1 februari. Kaartjes gaan de deur. Oh nee, die gaan helemaal niet in de Melkweg. Die staan in de Bitterzoet. Voor 15 euro. Dus. Uh, <laughs> nog het laatste stukje Jam. Die gaat op een najaars tournee, um, 7 december. Paradiso kaartje kost 10 euro. En pas geleden stond Jam nog in het huis verloren in Horen. Yes. Ik, het enthousiasme spat er vanaf, man. Ja, hè? Echt? Ja. Gaan, ik, ik ga het echt allemaal bezoeken. Dat dacht ik al. Ja. ja. Leuk. Ja, echt? Ondertussen he, kan ik uh, de score en Skrillex niet vinden. Dus dat is dan weer jammer. Hoe kan nou, dat nou weer? Over de enthousiasme? Ja, die zit waarschijnlijk bij Patrick op zijn sticky. Dat is juist een beetje apart. Ja. <laughs> dus. Flauw. jammer. Ja. Maar ik heb wel een nieuwe single van Beck. Is dat ook leuk? Leuk. Da dat is ook leuk. Leuk, leuk. Doe we die. Kom door. erop. op. Heel graag. See the world. Voor No way. Trope, um, door Janelle Monet, featuring Big Boy. Ik vind het gewoon een lekker nummertje hoor. Echt, ik vind het briljant, weet je. Twee jaar geleden dus... ben ik op het einde van de festival in Portugal. Ik en moet even, de de de even want ik moet, er was hier iemand aanwezig in de studio, dus deze dingen moeten nog even bij eigenlijk. Oké, okay, Deze plaat is door de muziekpolitie afgekeurd. Afgekeurd? Iemand in deze studio keurde hem af. Wie dan? Nou ja, wie dan? Kijk even die kant op. Die vrolijke gozer van net. Ja, die vindt het slimme filmmuziek. Ja. ja, nou ja, dat moet ah, hij ja. weten. Maar ik dan vind het gewoon lekkere geval, muziek. Uh, waarschijnlijk precies, uh, dat zou ze dus zeggen. Ja. Dat wou ik dat ja. zeggen. Ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Ik zou niet weten wat ze daar draaien. Maar ik draai goede muziek. Dit was goede muziek. Absoluut. Dus ze draaien. We. Ja. klaar ben je. Maar nou, ik hij vind hij wel zegt apart. dat dat draaien. Ze ook op slimme uh, wat Ja, maar ik vind het wel apart dat je, dan, dat je het dan door, door hem wat afkeurt, Terwijl jij het goede muziek vindt. dat nou ja, is toch de hele muziekpolitie. Dat is het idee. de muziekpolitie toch? Andere mensen mogen er ook wat over vertellen. Ik dacht dat jullie de politie. Nee, dat is Dus dat de opinie van mensen die er zogenaamd verstand van hebben bepalen wat goed te of ah, slecht is. Okay, oh, dus. ik heb er verstand van. En dat bepaal ik dus zelf wel. Ja. Nee, ik zei: mensen die er verstand van denken te hebben. Nee, nee, nee. nee. Of nou, althans, ik, dat ik, bedoelde ik. Ik zag, oh. nou, ik zag het gewoon als compliment. Hé, hey, mensen, we hebben niet veel tijd meer. Nee, inderdaad. We hebben nog dus, drie minuten. Uh, Tweeënhalf. Hey, morgen, hey. de dag van de donderdag trouwens, om één uur begint hij. Tot middernacht. Ook wel even leuk om te vermelden. Tot uh, zogenaamde spookuur. Spookuur. Met inderdaad nog veel meer hip hop door GW Style. Geluid uit de bunker. Volgens mij heeft die gasten morgen... Die komen uh, ja, die gaan gewoon lip gaan zo'n beetje freestyle Een beetje spitten. Ik ben er nog steeds niet achter wat lip is eigenlijk. Dat is gewoon dat je ja, je hoort wat en je doet maar wat. Oh oké. Okay. Freestylen noemen we dat. Ja, ja freestyle. Ja. Maar ja, sommige mensen doen het ook weer lip Mensen die een boek hebben, die een boek lezen ook soms. Nou, de wel. muziekpolitie noemt het Adlib. Ja. Het zal allemaal wel. wel. Ja, precies. <laughs> die ja. denken ja. de ja. ja. <laughs> ja. Nou, uh, we sluiten af met de fijne van uh, Gersper Doel. Ik neem je mee. Dag. Hoi. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je... Stop.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 Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk, ah. wat zij je ziet mijn wereld. Zeg me wat je voelt. Staren wordt de stil van de stil van de stil van. Zeg me wat je voelt. Staren wordt de stil. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.